Mededelingen, rondgang voor Isaac da Costa Fonds, na de inleiding door de heer Westerbeke. Met de uitgang is er ook een collecte voor de onkosten. <kwijnt> onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen, de werken zijn er handen. Amen. Laten we met elkaar zingen op Psalm 79, het derde vers. Hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken? het hevig vuur u's ijvers eeuwig roken? Stort uw wraak op hen die ons verteren, op volken die uw grote naam niet eren. 79, het derde vers. Gods woord, Romeinen 11, 23 tot 28. De lezing uit Gods heilig woord, Romeinen 11, beginnen bij vers 23 tot en met 28 Waarde heren woord al tot ons komt. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig dezelfde wederin te enten want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden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 de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden en gaan er het evangelie om urentweel, maar dan gaan we de verkiezing zijn. zijn zij beminden. Om der. Vaderen wil. Tot zover. Gods woord. Zoeken we het aangezicht van de heren. In gemeenschappelijk gebed. Ach heren. Gij. Zij die koning der eeuwen. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Gij verstrooit. maar gij vergadert ook. En dat is zo kenbaar, zichtbaar met het volk van de Joden dat gij hun verstrooid hebt over de volkeren, maar dat gij ze ook geboden hebt, gesproken zijnde tot het noorden geeft, en tot het zuiden houdt niet in. En met grote menigte, tot aan de dag van vandaag, komen ze in hun thuisland. En dan is opnieuw, ook voor hun, de zomer voorbij. En de winter is gekomen, en voor de veruit de meeste van het Joodse volk, Vijf en half miljoen Joden in Israël. Veruit de meeste miljoenen. Willen niet weten. Van de levende Christus. Daarom is alles zo onbegrijpelijk heren. Maar uw grootheid en uw wijsheid en uw goedheid. En uw almacht glinsteren. Want gij hebt toch in uw woord ook wat we gelezen hebben, hebt gij beloofd, hebt gij gesproken, hebt gij zelf het, het levende woord, het woord dat onder ons gewoond heeft, Christus zelf is de mond tot de volkeren. En wat hij zegt, dat zal geschieden. Bij u is er geen tijd, heren. Bij ons is er een tijd. Alles heeft zijn bestemde tijd. Maar bij u zijn woord en daad één. Het wacht zo op u, Heer, in een wereld waarin we leven, waarin alles uit zijn voegen is. Waar we geen omkijken meer hebben, want we moeten door worden opgejaagd. We hebben geen tijd meer om te mediteren, om te bidden, om zelfonderzoek te doen. Geef nog deze avond dat er toch tijd zou zijn in uw huis om te overdenken, om ook te bidden, om te smeken dat uw woord vervuld zou worden op zo'n heerlijke wijze. Dat het bloed en verzoening dat daar gevloeid heeft in de land dat daar was in het verblijfje waar de heren besneden is geworden. Dat bloed dat daar was op gaveta met de geestelingen. Dat bloed dat vloeide met die donen kroon. Dat bloed. Dat er ook zo kenbaar was toen geen worm was en geen man. En daar grote droppelen bloed gezweet hebt. Dat bloed dat er was in de na, door de nagels, in de handen en de voeten. De bloedende borg. Ook toen hij gestorven was. Water en bloed. Uit zijn zijde. Gods Zoon, Zijn bloed. Zijn lijden. Zijn sterven. De grond der zaligheid. Voor een menigte die niemand tellen kan. Voor de 144.000. Uit de stammen van Israël. Maar ook voor de blinde heiden. Heren. Geef daarop op zulke zaligheid. Acht zouden geven, en dat uw volk Israël de beminde onder vaderen wil, dat ze toegebracht worden. Dat ze gaan zingen in God verblijft, aan Hem gewijd, van zere wegen, dat ze gaan klagen. Die rechten klagen over hun zonde, Dat ze een week lag over een enige geboren zoon. Uit zouden stoten hoorbaar in alle landen. Maar dat ook de prediking nog eens ververs zou worden. Nieuwe oude schatten. Ezekiel. De profeet als dat open zou gaan maar ook openbaringen ach heer we hebben zoveel te vragen dat uw koninkrijk komt ook onder ons dan bidden we voor elkaar voor degene die een woord hopen te richten tot het volk in Westerbeke de egas. Dat gij ze zegenen een aangoden met kracht uit de ogen. Ook de andere ambdragers gedenken in ons midden. Zegen ze heren. En geef dat we onderricht mogen ontvangen om het nog eens door te geven. Ook in de huizen. Want het is nog niet afgelopen. Wij bidden het u. Als we ook denken aan de gemeente. Aan die man die op zijn uiterste ligt. Die zo benauwd is. O oh God. Maar die u mag rechtvaardigen. En niets u onbereims mag toedichten. Wat een gewonder. Wat een groot voorrecht. We bidden voor hem. Voor zijn vrouw. Ontverm u, o zonen, David, om Jezus willen. Amen. Ja, kort woord. Twee kleine aantekeningen, zeg maar. Allereerst waartoe, waarom de wit stonden. Voor de bekering der joden. Omdat de zaligheid. Uit de joden is. Omdat. De jood. Zo wilde God met geen volkeren handelen. Romeinen 9 de eerste verse. Maar ook. Omdat God trouw tot aan de dag van vandaag. Zo ken ik de is Dat ze niet vernield zijn. En dat alles vanwege. De grote voorbidder. Aan het kruis. In gedachten zijn voorbeden. Als hij daar hangt. Als een vloek. Die het uitroept. Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. De voorspraak. Die ook vandaag nog. In de hemel klinkt. Vergeef het hen. Die godsmoord. Vergeef het hun, de heren der heerlijkheid gekruisigd. Vergeef het hun, de des levens, Immanuel. Een andere weg was er niet. Naar zijn menselijke natuur, de Jood, door de zijne vermoord. En dan toch de trouw van God. En de belofte van het evangelie. Zoveel plaatsen. We zullen ervan horen vanavond. En dan nog wat. Er zijn messiaals beleidende joden. En er zijn christenen. En hoe zijn die zaken nou met elkaar. Och. Het is allemaal zo warboelden. Het heeft zo'n nood dat de geest Gods op ons allen valt. En dat de Heer in het bijzonder ook de gebreken die de christelijke kerk toch vertoont, heeft en vertoont. Dat die gebreken voor God gebracht worden. Dat de Heer zou ons vergeven. Al die zon. Ik heb zo'n boek 800 bladzijden vorige week gekregen. Dat zijn al die Joodse gemeenten in, in Nederland. Met de synagoges. Met de getallen. Dat was van 1860, 150 jaar geleden. Plaats op plaats. Pa, grote. Synagogen in Gouda. En waar zijn ze toch gebleven, die Joden, met hun gezinnen? Wat we zeer opmerken, steeds maar weer in herinnering brengen. 100.000, 102.000 vergast. Vergast. sommige ineens werden nooit meer teruggekomen. Ik vind het steeds eigenlijk nog iedere dag zeer aangrijpend. Dat de vorst, dat duister, de toelating, onder de toelating van God, hele gezinnen, die naast ons woonden, zomaar weggevoerd. En ja. Ik, ben nog een ding, ik heb nog één keer bijna geen tijd meer. Dat is... Dat ik op wil merken. 26. e Vers. Want daar staat het nu zo verwoord dat Israël zalig zal worden. Maar kijk eens wat er achter staat. Welke Christus gaat het nou om? Hè? Want hier is de Christus. Daar is de Christus. Maar in Romeinen 11 de levende zoon van God zo ingevoed. Als niet als een toverdokter. Of een iemand die een profeet is alleen. Of iemand die om de brode wil gevolgd wordt. Of iemand die er Romein het land uitwerpt. Die niet. Dat is de levende Christus niet. Maar de levende Christus die tot het Joodse volk zal komen, tot Sion, staat er in Jezaja, gelijk geschreven is, in Jezaja 59, daar zou het nog 700 jaar duren, dan komt hij tot Sion, maar hier staat dat hij al uit Sion is. Hij is gekomen, in Bethlehems dreven. Kijk eens wat er staat. Gelijk geschreven. De verlosser zal uit Zion komen. En zal de goddeloosheden. Afwenden. Van Jacob. En dat is de grote confrontatie. Die er zal gaan gebeuren. Dat de Jood ziet. Goddeloos. De Farizeeën hebben het wel eens geroepen. Hè? Zijn wij dan ook blind? Ja. Blind. Blind dat je goddeloos bent. Dat je een vijand bent. Zijn we dan ook blind? Hebben we dan meer nodig dan hulp? Helpende genade? Daar ga ik nog wel voor, zegt iemand. Dat kan ik zelf nog. Maar de verlosse staat er. Dat is verlossende genade. Dat is, hij die trekt uit de duisternis. Hij die voert uit het verderf. Hij die voortrekt met grote kracht. Hij die machtig is om te verlossen. En hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En Jacob is natuurlijke zaad van Abraham. Israël, daar zou ik nog wel willen voor willen gaan. Om bij de uitleg te gaan. Maar Jacob is Jacob. Dat is natuurlijk. Dat is het volk van de Jood. Jacob. Heb ik lief gehad. Met een eeuwige liefde. De verlosser. Wat zal hij toch verschijnen gemeente. Met grote heerlijkheid. Ziet hier ben ik. Geen grimmigheid. Is er meer voor Jacob. Loutere goedheid. Liefde konen. Zullen we het meemaken. De hemel schuld. Dan zal heel de wereld. Die zal gaan herkennen. Het is Israëls God. De God van de schriften. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om het dan te gaan zien. In Christus is geen besnijdenis en ook geen vooruit meer. Maar nieuw schepsel. Geloof door de liefde werkende. Godzaligheid. Vrede. Over de volkeren. Ik heb gezegd. We gaan zingen met elkaar. 102. Het negende vers. Als voor de nageburen. Gods ontferming, Sions muren weer zal hebben opgebouwd. En wat er verder volgt. 102, 9. geliefde broeders we zijn samengekomen om ons te bezinnen op de bekering van Israël om te bidden om de bekering van Israël laten we nu proberen om eens even onze gedachten terug te gaan naar de beste bidder die ooit geleefd heeft de aanbiddelijke zoon van God ik kon zeggen vader ik wist dat gij mij altijd hoort en verhoort. En als we nu in zijn gedachten proberen even terug te gaan naar de hof van Gethsemane, waar die bloedende borg kroop als een worm en geen man. Over de aarde en de oneindige toren God zo'n stoken tegen de zonde want ganselijke menselijke verslag moest dragen. En de schuld van al zijn uitverkoren op zijn heilige ziel rustte. Dan scheen het alsof hij niet verhoord werd. Hij werd wel verhoord want de vader zond een engel. Maar het scheen alsof hij niet verhoord had, want hij leefde en gevoelde de oneindige toren van zijn heilige vader. Iets hoger. We zouden even tussendoor kunnen opmerken, als wij in omstandigheden zijn, dat we geen raad meer weten. En als we dan niet verhoord worden... En we komen naar de genade troon, maar die is gesloten. En die blijft gesloten. En onze problemen en moeilijkheden en verdriet of angst of zorg of spanning wordt hoe langer hoe groter. Maar we blijven een gesloten genade troon. Dat is zwaar, dat is moeilijk. Voor de borg was het ook zwaar. Dan is toch geen wonder dat wij ook wel eens ten einde raad zijn. En dat we ook al eens bezwijken, we zijn maar zwakke mensen, we zijn maar stof en as. Maar nu gaan we in onze gedachten tien uur later. En dan zien we in onze gedachten Golgotha. Ik beschroom om het te zeggen. Want Golgotha, dat is een heiligheid ter heiligheid. Mogen de schoenen wel van onze voeten doen. Als we daarom denken. Dat de Zoon van God. Aan het kruis hangt. Vier Romeinse soldaten trekken zijn kleren af. Ze spijkeren vast. Aan het kruishout. Ze heffen hem op. Omhoog. En daar hangt de Zoon van God. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Hangt een spot van snoodensmaarders. Zoon des vaders. Waar is toch uw almacht thans? Waar uw goddelijke glans? En nu even het verschil. In de hof van Gethsemane. Dan boog die aanbiddelijke borg zijn heilige knie. Maar hier kan hij zijn heilige knie niet meer buigen. Want hij is vastgespijkerd. Maar weet je wat er nog wel kon? Hij kon nog tot zijn vader bidden. Hij bidt tot zijn vader. Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En weet u wat er ook nog kon? U weet het wel. Hij ging zo aan het kruis. Dat kon er ook nog. Hij kon zijn liefdehart nog openen. Voor goddelozen. Voor tegenstrevers. Dat doet hij nog. Hij staat nog zo in de prediking van zijn woord. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Voor alle geëinden der aarde. Ik ben God en niemand meer. Die bede die Jezus deed toen die soldaten hem vastpijkerden. Het was de eerste bede die van zijn heilige lippen vloeide. Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. Werd die verhoord? Zeker geweten. Kijk maar naar de hoofdman. De hoofdman nog maar een paar uur uh, verder zijn we. En de hoofdman die zegt waarlijk deze was Gods zoon. Ten volle overtuigd dat de zoon van God was er is een overlevering in de oude christelijke kerk dat die soldaat die Jezus doorstak met zijn speer dat die later christendom bekeerd is of ten tijde van die gebeurtenis hij is tot christendom bekeerd en hij is de marteldood gestorven hij heette volgens de overlevering Longinus dat is de eerste verhoring volg er nog meer verhoring op je zou denken nou de Zoon van God die is dan gekruisigd door de Joden. Het vuur daalt van de hemel. Weet u wat er van de hemel daalt? De geest van God. In bekering, in liefde, in overtuiging. Op de Pinksterdag. En maar vijftig dagen later. En de mensen die Jezus verworpen en verracht hadden. Die komen tot overtuiging. Wat moeten we doen om zalig te worden. En ze komen tot het oprechte geloof in Jezus. Christus is nu verheerlijk bij zijn vader. En hij bid daar ten goede voor zijn kerk hier op aarde. Hij vertegenwoordigt daar ook zijn offer wat hij hier op aarde gebracht heeft. En die vertegenwoordiging van dat offer heeft een eindige waardij als we een goddeloze schuldige zoon daar zijn. Maar nu dat gebed, die voorbeden. Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. Zou dat betrekking hebben of kunnen hebben op Israël of op het Jodendom van vandaag aan de dag? Om dat te kunnen beantwoorden is het nodig om enkele puntjes te onderzoeken. Ten eerste, wat is de Bijbelse grondslag van onze verwachting en gebed voor Israël? Ten tweede... De visie over de bekering van Israël in de tijd na de reformatie. Ten derde, een aansporing tot gebed voor Israël en het Jodendom wereldwijd. En dan ten vierde, troost in de zekerheid van verhoring. Dus die vier puntjes wil ik proberen vanavond te beantwoorden. Ten eerste dan de Bijbelse grondslag... ...van onze gebeden, ten tweede de visie over de bekering van Israël in de tijd na de reformatie, heel kort uiteraard, ten derde een aansporing tot gebed, en ten vierde de troost die we mogen genieten in de zekerheid van verhoring. Geliefden, met zonsondergang begint heden het Joodse Ganouka-feest. Een gedachten is van de herinwijding van de tempel in 165 jaar voor Christus. De Joden over heel de wereld steken momenteel de eerste kaars aan van de Hanukkah kandelaar. Nu, ik hoop dat de Heere de kaars van zijn licht, het licht van de geest, in ons hart wil aansteken vanavond. Bij u en bij mij, voor het eerste bij vernieuwing. Want zonder de verlichting van die geest. Dan leven we in donkere duisternis. Dat licht alleen hebben we nodig. De Bijbelse grondslag van onze verwachting en gebed voor Israël. Dat is de schrift. De schrift kan niet gebroken worden. Er is uit de schrift al voorgelezen die kostelijke woorden uit Romeinen 11. Ik dacht toen u het last dominee. Het type zijn gouden appelen in zilveren gebeelden schalen. Die woorden die u voorlas. Dat is de grondslag wat u voorgelezen heeft. We zouden als dat goed dat ons doordringt zouden naar huis kunnen gaan. We weten de grondslag. Romeinen 11. Maar ik wil ook met u nagaan de grondslag die gesproken wordt over de bekering van Israël in het Oude Testament en dan de koppeling met het Nieuwe Testament. Want oude Testamentische teksten hebben soms hun betekenis of hun vervulling in de tijd van Jezus, maar sommigen hebben hun vervulling in het laatste der dagen. Die koppeling tussen het Oude en nieuw Nieuwe Testament wil ik eerst proberen met u na te gaan. Eerst tekst. De Deuteronomium 30 vers 1 tot 10. Daar staat onder andere, ik lees maar een klein aantal teksten voor van die 10. Gij, zegt Mozes tegen het Jodendom, gij zult het weer ter harte nemen onder alle volkeren waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot een Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En de Heer uw God zal hun gevangenis wenden en zich u weer ontfermen. En hij zal u verdrevenen aan het einde des, en hij zal u weder vergaderen uit de volkeren waarin u de Heer uw God verstrooid had. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen, en vandaar zal hij u nemen want de Heer zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede, wanneer gij u zelf bekeert tot een Heere uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De teksten en het verband waarin deze teksten staan, spreken duidelijk over de terugkeer van Israël vanuit al de volkeren. Hoewel er een klein groepje teruggekeerd is uit Babel, is deze terugkeer toch niet de complete vervulling van de tekst? En laten we nu een soortgelijke belofte van de bekering van Israël in het Nieuwe Testament naspeuren. Jezus zelf zegt in Lucas 23, vers 24, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijd der heidenen vervuld zullen zijn. Dus het volk van Israël wordt verstrooid. Wereldwijd. Tot hoe lang? Matthäus voegt daarbij een hoofdstuk 23 wanneer hij daarover spreekt. Totdat gezeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Die uitroep van blijdschap over de Messias en zijn komst tot Israël na hun verstrooiing moet ongetwijfeld plaatsvinden na hun herstel in Jeruzalem. Een andere tekst die handelt over de komst van de verlosser tot Sion staat in Jezaja 59. Want er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen. Mijn geest die op u is, zullen van u niet wijken, enzovoort. De kern is hier, het genadeverbond en de heilige geest. De oorzaak dat de verlosser uit Sion zal komen. Uit Sion, zei uw leraar. In aanvolging van Paulus, Romeinen 11. Dat is de verbondstrouw van de Heer. En een regelrecht, een uitsprekelijk heerlijk gevolg voor de kerk van Christus is die heerlijkheid die beschreven wordt in Jesaja 60. Jesaja 60 in het vervolg van Jezaja 59, na de bekering van Israël, kunnen we een heerlijke staat verwachten, een heerlijk tijdperk voor de christelijke kerk, wereldwijd. Zie maar in het verband. Je zou in 59 wordt in Romeinen 11 geciteerd. In dat hoofdstuk Romeinen 11 ligt de hele toekomstige bekering van Paulus vastgelegd. En Paulus verzekert dat uit kracht van Gods genadeverbond met Israël. Dat hoofdstuk dat is wel zo goddelijk dat het een eeuwigdurend document is. En een onderpand van de verbondstrouw van Israël God. Aan een trouweloos verbondsvolk. En de getuigenis van Paulus is een onomstotelijke eeuwige waarheid door de heilige geest verzegeld. Geen sterveling op de wereld kan dat vernietigen. En geen duivel uit de hel kan dat ongedaan maken. Op zo'n vaste grondslag is de bekering van Israël gebouwd. Niet zomaar op een mensenwoord of op een uitleg van een predikant. Nee. Exegesie door de apostel Paulus, inspiratie van de geest. Een derde tekst. In zegel 38 en 39 spreekt de profeet over vele volkeren der aarde die in het laatst der jaren komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard. En dat vergaderde dus zich uit vele volkeren op de bergen Israëls. In het laatst der dagen zal het geschieden. En... Wordt er vervolgd, hoofdstuk 39 van Ezekiel. Ik zal mijn aangezicht van. van hem niet meer verbergen. wanneer ik mijn geest. voor het huis Israëls. zal hebben uitgegoten. Spreekt de Heere, Heere. Nu de parallel met het Nieuwe Testament. Het is opmerkelijk dat Paulus in 2 Korinther 3 spreekt over de verblinding van Israël, maar die wordt weggenomen door Gods geest. Wanneer het, het volk van Israël, spreekt Paulus over, wanneer het tot een Heere zal bekeerd zijn, wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, zegt Paulus. Ziet u de parallel? tussen Ezekiel 39, het werk van de heilige geest, en tussen de uitleg in 2 Korinthe 3. Nog een prachtige tekst, die kunt u vinden in Hosea 3. Na een langdurige vervreemding van God spreekt de Here. daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot een Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Hosea spreekt over het koningschap van David en de wederoprichting van Davids troon. Wie kan deze tekst beter uitleggen dan de Heere Jezus zelf? Jezus staat op de olijfberg. Hij is op het punt om zijn discipelen te verlaten. Dan willen ze nog graag één woordje van hun scheidende Meester opvangen. Here, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Discipelen hadden liefde in hun hart tot hun Meester, maar ook tot zijn kerk en koninkrijk op deze aarde. Gaat samen, heb broeders. Liefde tot de koninklijke Meester en tot zijn kerk op de aarde. Gaat samen. De discipelen wisten op grond van de Schrift. Onder andere uit Hosea 3. Dat de wederoprichting van Davids troon zeker plaats zou vinden. Ze denken dat dat nu binnenkort zal gebeuren. Maar daarin hebben ze een nader onderricht van Jezus nodig. Dat hebben wij ook. Nader onderwijs, telkens weer. Want we verdwalen zo gauw. Ik kom er zo op terug. Een vijfde tekst. Er zijn in de schrift meerdere teksten die duidelijk spreken over dat koningschap van Christus wat opgericht zal worden in het laatste der dagen. Zie maar Zacharia 12, 13 en 14. Deze profetie van Zacharia is een hoeksteen van al de profetieën die gaan over de bekering van Israël. En tevens is het een sluitsteen van de oud-testamentische profetie. Een hoeksteen en een sluitsteen. Dus dat is echt waardevol. De eerste versen van Zacharia 12 tonen één overeenkomst met de terugkering van Israël in hun land vanaf circa 1948. Vers 10 spreekt over de uitstorting van de heilige geest en een nationale rouwklacht en bekering, nationaal, alle geslachten van Israël in bijzonder apart en hun vrouwen ook apart. Zoals dat de gewoonte was onder Israël. Uit, over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die, ik door, die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen als met de rouw klagen over een enige zoon. Al de overige slachten apart. Dat de Joden hun Messias hebben doorstoken, dat is duidelijk genoeg, dat weten we allemaal. Maar hoe men nu de vervulling ook beschouwt en uitlegt, het is zo helder als glas dat zo'n nationale rouwklacht als hier geprofeteerd wordt, Zachariah 13 of 12, nog nooit gekomen is. Tijdens de uitstorting van de heilige geest op de pinksterdag, bewees Petrus, deze gave van de geest, bewees Petrus uit de profeet Joël. Uitgestort, wat de profeet Joël voorzegt, zegt hij, wat gij nu ziet en hoort. Toen werd de geest uitgegoten over jongeren en ouderen, maar relatief gezien een heel klein aantal. Meer een deel gedroeg zich vijandig. Kijk maar wat er veertig jaar later van Israël over was. Uit die profetieën en vooral die van Zachariah 12, 13 en 14 waren de discipelen dus ten volle overtuigd dat de oprichting van Davids troon te Jeruzalem nog aanstaande was. Ze verwachten dat Jezus de Joodse natie van de Romeinen zou verlossen en Jeruzalem tot zijn koninklijke residentie zou maken en dat het hele volk hem zou respecteren en in hem zou gaan geloven. Vandaar dat ze nu aan Jezus vroegen, zal dat nu terstond gebeuren? En dan wijst Jezus hen niet af. Dat doet Jezus niet. Als je met liefde vrouw tot zijn koninkrijk of tot zijn persoon komt, dan word je niet afgewezen door Jezus. Je wordt onderricht en onderwezen. Een hele lieve leermeester. Jezus versterkt hen in het geloof. Want hij zegt... Het is de wil des vaders, het is de wil van mijn vader, zegt Jezus. Met andere woorden, wat jullie hopen dat het hele volk mij zal erkennen en in mij geloven, dat gebeurt op die tijd wanneer mijn vader dat wil. Jezus corrigeert hun verkeerde opvatting over de geestelijke aard van zijn koninkrijk en over de tijd van vervulling. Jezus gaat nu zijn koninklijke residentie innemen in de hemel en niet op de aarde. Maar hij zegt, ik zal mijn geest over jullie uitstorten en dan wordt het koninkrijk der hemelen wordt op de aarde begonnen en voortgezet. Onder Jood en Heiden, dat is mijn koninklijk werk. Dat Jood en Heiden zich zullen buigen onder mijn scepter. En tenslotte... Zal mijn koninkrijk voltooid worden onder het eigen Joodse volk door het, hun bekering. Maar van die laatste bekering zegt Jezus. Het komt u niet toe te weten die tijden of gelegenheden die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Die tijd wanneer en de hoedanigheden dat is een zaak van mijn vader zegt Jezus. Je moet het in zijn handen overgeven en overlaten. Zowel de tijd en de hoedanigheid. Die discipelen zien door de verrekijker, dat geloof, zien ze de vervulling. Maar door de verrekijker zie je wel iets in de verte. Maar je ziet het toch niet in zijn juiste perspectief en in zijn juiste verhouding en afstand. Nou zegt Jezus, laat het aan mijn vader over. Als Jezus je zo onderwijst, dan word je verenigd met de wil des vaders. En dan brandt je hart en liefde tot de wil des vaders. We zijn er zojuist tegen uw leraar. Dat het zo lang duurt. Heren hoe lang nog. Hoe lang nog zal het duren. Zoveel eeuwen. De belofte. Het is nog niet vervuld. En we verwachten het in onze dagen. Maar het blijft uit. Maar... We herinneren even aan de woorden die Jezus sprak tot zijn moeder. Toen zijn moeder zich bemoeide met het werk van Jezus in de bruiloft de kana. Wat zegt Jezus tegen zijn moeder? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Dus zolang de uren van Jezus nog niet gekomen is. Moeten we leidzaam hem verwachten door de genade gods. Want dat is geeft." En moeten we, net als de discipelen doen, aan Jezus onderwijs vragen. En tezamen met elkaar proberen in een bidstond zijn aangezicht te zoeken. Uw vroegere leraar, dominee Verloop, die zei wel eens dat we niet altijd aan de voeten van zo'n leermeester willen zitten. Dat is mijn en uw schaam. Dat zei uw vroegere leraar. Kunnen wij toch ook nog wel een keer nazeggen? Het tweede punt. De visie over de bekering van Israël in de tijd na de Reformatie. Heel kort. De grote vraag is nu: de verklaring van die oud-testamentische profetieën en de uitleg ervan door de Heer Jezus en door zijn apostelen, is die nu wel bij bijbels verantwoord? Zoals wij het nu zojuist proberen toe te lichten: is dat bijbels verantwoord? Na de afsluiting van de Bijbel is er geen mens onfeilbaar in zijn uitleg van de schrift. Want dat is het ambt en het werk van de Heilige Geest om het geschrevene woord te verklaren in de ziel. het werk van Gods geest. De geest die heeft getuigenis van de waarheid in de schrift in het hart. Dat is niet volmaakt. Van Gods kant is het een volmaakt werk. Maar van als mensen kan het altijd gebrekkig en altijd onvolkomen Daarom moet de uitleg van de Bijbel met en door elkaar getoetst worden aan de schrift. Paulus zegt bijvoorbeeld dat één spreekt in de gemeente en dat de anderen oordelen. Dat bewaart ons voor hoogmoed en dan blijven we vatbaar voor correctie. En dat hebben we toch allemaal op zijn tijd wel nodig. Hè? Correctie in onze mening. Deze uitleg van de bekering van Israël in het laatst der dagen heeft vanaf de tijd van de apostelen gezag gekregen in de kerk. Hoewel deze geloofsverwachting zich niet zo sterk ontwikkelde in de eerste periode van de christelijke kerk. Toen bestond de christelijke kerk eigenlijk nog uit Joden en Heidenen. Maar een vernieuwde belangstelling voor de bekering van het verstrode Jodendom begon met de reformatie. Ik citeer slechts één zin uit de kanttekening van Romeinen 11. Indien hun val, de val der Joden, de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hunne volheid. Kantekeningen zeggen over deze volheid, dat is wanneer de joden met grote hoop en menigte het evangelie zullen aannemen, zal zelf wezen de rijkdom der heidenen, namelijk een rijkdom in overvloedige kennis van Christus in heel de wereld. Vanaf de reformatie is de bekering van Israël geloofd en beschreven door talloze goede Bijbelverklaarders en anderen. Duitse, Zwitserse, Franse, Engelse en Nederlandse theologen. Die waren onderverdeeld in alle soorten kerkelijke gemeenschappen en groepen. Hervormden, Luthersen, Baptisten, later ook in de Revijkringen in Nederland, waarin kost een stuwende kracht was. Sommige verklaarders geloven alleen aan de bekering van Israël. Anderen koppelen hun bekering aan een verlevendiging van de christelijke kerk. En nog een aantal zien de bekering van Israël als het begin van een duizendjarige heerlijke staat van een godskerk op aarde. Het is onmogelijk om alle namen op te sommen van de schrijvers die hun geloofsgetuigenis over Israëls bekering en de verlevendiging van Christus-kerk hebben nagelaten. Ik citeer alleen Wilhelm en Zabrake. Redelijke godsdienst, deel 3, over openbaring 20. Dus redelijke godsdienst, deel 3, openbaring 20, stelt hij deze vraag. Of in de laatste tijd van de wereld een heerlijke staat van de kerk op aarde is te verwachten. Verkort geeft hij dit antwoord. Dit is het gevoelen van zeer vele uitnemende Godgeleerden van alle tijden en van ver de meeste in onze dagen. En het is mij zo klaar uit het woord Gods dat ik daaraan gans geen twijfeling heb. De gehele Joodse natie zal onze Heere Jezus erkennen. Als zijnde de ware, de enige, en aan Hem beloofde Messias, ze zullen zich tot Hem bekeren, Hem zonderling liefhebben, eren en verheerlijken. Tot zover dat verkorte citaat. Nu haast ik me tot de derde punt, een aansporing tot gebed voor Israël en het Jodendom wereldwijd. Als het de wil van God de Vader is, om op zijn tijd het geestelijk koningschap van Christus in Israël weer op te richten, zoals Jezus tot zijn discipelen zei, zouden we dan niet bidden, onze Vader, uw koninkrijk komen? Johannes zegt, als wij bidden naar de wil van God, dan weten we zeker dat we verhoord worden in onderwerping aan zijn wil. Dat is een zalige troost, die kan je hart vervullen met blijdschap en vrolijkheid. Nog een motief. Als Jezus nu zelf aan het kruis bad, Vader vergeet het hen met achterstelling van zijn eigen onuitsprekelijke lijden. Mogen wij hem dan niet nastamelen? Want door die lieve borg in zijn zware lijn, ontzaglijke lijn, ondergrondelijk, heeft hem toch een open hart en een open oog voor zijn tegenstanders, voor zijn vijanden, voor het volk der joden en heidenen. Mogen wij, ja moeten wij, dan onze borg niet gelijkvormig worden? wij moeten hem gelijkvormig worden in zijn leven ook in zijn bidden ook in zijn lijden een leidende borg gelijkvormig wil zeggen zijn voetstappen drukken nog een motief als de heilige geest zoveel gebeden heeft gewerkt om de bekering van Israël vanaf de tijd van de profetie in het hart van zijn volk en van zijn knechten en zijn kinderen vanaf alle eeuwen, mogen wij dan iets smeken om de geest der genade en der gebeden, over het volk van Israël en het Jodendom, zoals Zachariah belooft. Nog een motief, als de bekering van Israël als natie een middel is tot geestelijke opwekking wereldwijd, tot nieuw leven uit de dode toestand van de kerk van Christus, waar we nu in verkeren helaas, Zouden we dan niet bidden om Gods geest? Nog een motief. Als die vele gebeden in alle tijden van alle gelovigen nog naklinken in de oren van de heren. Dacht u dat die gebeden onverhoord zullen blijven die de geest zelf gewerkt heeft? Eerder zal hemel en aarde vergaan dan dat er één jota of titel van die onvervulde profetie voor Israël en Christus' kerk op aarde niet wordt uitgewerkt. In eeuwigheid zou niemand met recht Jezus Christus ooit kunnen beschuldigen dat hij zijn belofte niet nakomt. God is geen man dat een liegen zou, nog een mens een kind dat hem iets berouwen zou. Zou ik het zeggen en niet doen? Zou ik het spreken en die bestendig maken? Ook ligt hij die de overwinning Israëls is niet. Wie is er zo betrouwbaar als hij? Ik zou wel eens willen weten wie de moed heeft om voor de rechterstoel van Christus te zeggen, om hem te beschuldigen dat hij ontrouw is in zijn belofte of dat hij ons verkeerde informatie heeft verschaft. Wij zeggen een man, een man, een woord, een woord. Zeggen ze in Zeeland, zeggen ze hier toch ook wel. En van wie gaat dat zo veel en zo goddelijk dan van Jezus? Daar kun je op rekenen. Nog het laatste motief. Als Paulus nu zegt in Romeinen 9: dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is vanwege het ongeloof van mijn broederen. En dat het gebed wat ik tot God doe is tot hun zaligheid en wat er verder volgt. Mogen wij toch die grote apostel wel navolgen? Ik zag het met schromen navolgen. Paulus wilde zijn leven liever in een verbanningsoord doorbrengen dan in de vrijheid. Als hij zijn broeder naar het vlees maar mocht behouden, dat is een liefde. Dat werkt God, die werkt liefde. Het meeste is liefde, die blijft tot in eeuwigheid. Dan moeten wij ons te heilig wij diep schamen. He. Voor over onze biddeloosheid, ons ongeloof, ons wantrouwen, onze liefdeloosheid. Zouden we ons niet diep moeten schamen voor de Heer. Geliefden, als u nu Christus hebben mogen leren kennen. Laten we dan de toevlucht nemen tot die hemelse hoge priester. En laten we met onze schuld tot hem komen. Onze schuld van widdeloosheid en ongeloof hem beleiden. En de zoon van zijn hoge priesterlijk kleed aanraken. En dan zullen we gewaar worden dat er kracht van de zoon van God uitgaat. Tot volkomen verzoening. Jezus doet in zijn woord zoveel moeite om ons geloof te versterken en aan te wakkeren En het ongeloof de kop in te drukken. Zou dat allemaal te vergeefs zijn? Jezus heeft de christelijke kerk, toen hij opvoert een hemel, heeft een snoer en een zegelring en een staf achtergelaten. Een snoer van beloften voor Israël's bekering en de verleefding van de kerk. En zijn zegelring van trouw, om die beloften ook te vervullen. En de staf des geloofs. En dan kunnen we dat moeite en verdrietvolle leven. Kunnen we met ons kruisje blijmoedig opnemen. En met stafdesgeloos. Met een oog op die dierbare borg. Kunnen we zo de duisternissen doorwandelen. Dat is geen troostloos zaakje. Zeg we wel eens. Ja in die refokringen is eigenlijk een troostloos zaakje. Je moet bij wat. Ja hoe noemen ze dat ook weer. Wat andere kringen komen. Waar wat meer. De charismatische talenten en dergelijke zijn. Dan heb je toch wel een beetje troost. Maar dat is toch een troostloos zaakje. Met dat dierbare woord van God. En die kostelijke goddelijke beloften. Je zou eh, opspringen van vreugde. Als de geest er een je licht en gezicht en liefde en geloof ingeeft. Anders dan, dan is het dood. Je kunt in toestanden zijn dat je het niet weet wat je te zoeken moest. En dan is het net alsof de... De schrift is leeg. Kolbrugge zegt ergens: Ik wil of God dood is. Die toestanden zijn er. Maar als we nu die belofte mogen hebben, dan hebben we een zekerheid van de verhoring. Ik nog eventjes een paar minuten als het nog kan, ben stilstaan. We hebben een vaste troostgrond in ons verdriet. Vanwege de droevige toestand van Christus kerk op aarde. Die kerk zal eens zegevieren. Gods woord zegeviert. De waarheid zegeviert, hier op aarde. Dat Gods kinderen in de hemel triomferen, dat gelooft iedereen. Die de Bijbel aanvaardt. Maar dat Gods kerk op aarde zal zegevieren, dat probeert de duivel in alle mogelijke manieren tegen te gaan. Bij de een door oppervlakkig geloof te werken in een heerlijke, een vleeslijke kerkstaat op aarde. Een soort lui lekkerland, zou ik haast zeggen. Maar niet minder doet de duivel dat ook, verdacht maken door de profetie van Israëls bekering, verdacht te houden. Hij of zij die de Heilige Schrift op deze punten gelooft, gedrongen door de geest van God, en die er eerlijk vooruit komt, wordt soms verdacht door sommige medegelovigen gelovigen, dat is bijzonder pijnlijk, want het betreft de leer en de eer van Christus en het betreft ook de troost van de kerk van Christus en dat zou je nou een ook zo graag gunnen. En alsof dat nog niet genoeg is om Christus koninklijke kroontans te verkleinen, zijn sommigen ook nog bezig om zoveel mogelijk zijn toekomstige beloofde heerlijkheid op aarde te verkleinen en de teksten die erover spreken, uitsluitend te vergeestelijken, soms zelfs te verdraaien. Ondanks dat de Vader onder Ede deze heerlijkheid aan zijn beminde Zoon als koning van zijn kerk heeft beloofd, ondanks dat de Heer Jezus er zo intensief naar verlangt. Ondanks dat de Heilige Geest zoveel gebeden in het hart van zoveel gelovigen heeft gelegd en gewerkt, om het af te smeken, leidend op de onvervulde profetie van een getrouwe verbondsgod, Ondanks dat onze Godvruchtige Vader naar zo ruim over geschreven hebben. En ondanks dat we nu door de oprichting van de staat Israël in 1948 een uitwendig onderpand hebben... Van de vervulling van de geestelijke beloften. Ik herinner me dat Costa dat hij schrijft, lang voordat Israël terugkeerde natuurlijk. Hij schrijft in de profetie van Ezekiel 37 van de Geleivel door het doodsbeenderen. In mijn gedachten komen de door het doodsbeenderen tot haar bij bijeen in Israël, dood en dor en zondig en schuldig. Maar als ze daar zijn, wordt de geest erover uitgehouden. Dus dat onderpand, dat uitwendde honderdpand van terugkeer, dat zien we voor onze ogen. Het lijkt wel of de duivelende bekering van Israël heel goed weet. Want ze spannen al een eeuw alle krachten samen om de voorbereiding tot Israëls bekering die God in zijn voorzienigheid geeft. Tegen te staan. Ik bedoel dat ze Israël aan alle kanten proberen van de wereld af te helpen. De grootste haat van de duivel onder het Oude testament was gericht tegen het vrouwenzaal. Tegen de Messias. Die lag besloten in de landen van het volk van Israël. Daar, daar ging de haat tegen. En de grootste haat van de duivel die is nu gericht... Tegen dat beloofde zaad van Jezus Christus. Dat ligt in de lendenen van dat volk besloten. Die verkoornen en die beminden van de vader. Dat is het zaad van Jezus Christus. De duivel weet dat wel. Hij is ten volle verwoed. Al zijn krachten spanten samen. Dat zaad moet verdaan worden van de aarde. Dat krijgt hij niet gedaan. Maar onder de toelating. Dan kan het soms wel benauwd worden. Heel benauwd. Maar zodra de tijd gekomen is die de vader vastgesteld heeft in zijn eigen macht. Dan kan Jezus zich niet meer langer bedwingen. Dan zal hij zich aan zijn broeders naar het vlees openbaren. Even Jozef dat deed. Toen zijn broers erkenden. Wij zijn schuldig aan het bloed van onze broeder. en lagen ze allemaal op de grond. Voor Jozef. Schuldig zijn we. De Heer bezoekt het. De Heer gedenkt het. Nu staan we schuldig. en zouden niets geen weerwoord meer. Als Israël op hun knieën ligt. Zo het in Ezekiel. Zo het in Ezekiel geprofiteerd. Maar ik bedoel zo het in Zacharia geprofiteerd. Is dat ze nationale weeklacht hebben. Op hun knieën. We hebben onze Messias doorstoken. We hebben onze Messias verworpen en veracht. Dacht u dat die meerdere Jozef zich dan nog langer zou kunnen inhouden, dan zal hij hen omhelzen op het allerinnigste. Net als de vader de verloren zoon deed. En zo doet Jezus nog. Als een uitgewerkte zoon daar aan het einde van de wet valt in de handen van Christus. Die grote gift aan die lieveling van de vader. De Joden lezen deze week in synagogen uit Genesis 41. Dat Farao zegt, zouden we wel een man vinden als deze in welke de geest van God is? Dan kunnen we toch ook wel van de zoon van God zeggen. Zou er een man wezen als deze in welke de geest van God is? Zo'n Jezus staat gerand voor de bekering van zijn eigen broeders naar het vlees. Terwijl wij dan broeders zulke grote hoge priester hebben, hebben wij vrijmoedigheid, in hem en door hem om te gaan in binnenste heiligdom. En laat hem dan de onwankelbare beleidenis van deze hoop vasthouden. Want die beloofd heeft is getrouwd. De vader heeft het niet alleen beloofd in de schrift, Maar ook gezworen aan zijn zoon. En door hem ook aan ons die geloven. De vader heeft dit gedaan, omdat wij door twee onveranderlijke dingen, zijn eed en zijn belofte, waarin het onmogelijk is dat God liegt, een sterke troost zouden hebben, wij die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden. Om te besluiten, want de tijd is ruim voorbij. Gelooft zij de Heere, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En gelooft zij de naam, zijn er heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Halleluja. De Heer zegenen u en de gemeenten, uw gemeentenbroeders, om zijn naamsweg. Ik denk ineens aan Jezus dat nog de olijfberg stond, dan stond een zo boven zijn discipelen. Ik hoop dat hij zo ook boven deze gemeente en uw gemeente staat. Zegen in de handen, dat er in Sion geboren mogen worden. Hartelijk dank voor uw aandacht. Laten we versje zingen. Mocht het zijn bidden zingen, psalm 85, daarvan het tweede vers. Heeft dan, o Heer, uw granschap nimmerend, zal zij eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroost woen, zult gij uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblijt, dat toch, o Heer, uw goedheid ons bevrijdt. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland is het tweede vers van psalm 85 ZE We willen opnieuw Gods heilig en onfeilbaar woord openen en willen dat doen in het laatste boek van het Oude Testament en wel de profeet Zacharia. En daarvan het twaalfde hoofdstuk te beginnen bij vers 9 tot en met 14. We willen u verzoeken met aandacht en eerbied te luisteren naar de schriftlezing die u vindt in Zacharia 12, de versen 9 tot en met 14 waar we het woord des heren al dus lezen... En het zal te dien dagen geschieden dat ik zoeken zal te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en zij zullen over hem rouwklagen klagen als met de rouwklagen over een enig zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen te Hadra Drimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en hun liedenvrouwen vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder. Geliefden, Zerubabel is zeer moedeloos. Hij weet niet hoe het ooit nog goed zal komen met Jeruzalems tempel en met Jeruzalems muren. En dan mag de Heere door de mond van zijn profeet Zacharia deze Zerubabel vertroosten. En dan gaat de Heere aan Zacharia tonen dat heerlijke werk van Gods geest. En hij laat dat werk zien door die zevenarmige kandelaar te tonen aan... Hem en hem door te geven aan het volk. En het wonderlijke van die zevenarmige kandelaar is dat er geen priester aan te pas komt. Dat die niets gemaakt wordt maar er is. En dat er olie toevloeit en dat er een overvloed van olie is en dat die lamp eeuwig branden zal. En in die profetie laat de heren zien aan Zerubabel. Niet door geweld Zerubabel en niet door kracht. Maar alleen door mijn geest zal het geschieden. En Jeruzalems tempel zal herbouwd worden en haar muren rondom haar. En de Heer heeft dat woord vervuld. En vijf jaar later mag de tempel ook herbouwd worden. En we lezen het in Esdra 6. En dat huis werd volbracht op de derde dag der maand Adar. Datzelfde was de zesde jaar van de koning Darius. God vervult zijn beloften. En de tempel is herbouwd. En het volk mocht vreugde hebben. God maakt zijn woord waar. Maar de profeet Zachariah mag nog meer zien. Nog veel heerlijker dingen dan de herbouw van de tempel profeteren. Hij mag namelijk zien dat het ganse volk Israël zich zal buigen voor de Messias met berouw en tranen. En voor de vervulling van die belofte zijn wij vanavond bijeen om dat van de Heere af te smeken. Heere maak waar wat u beloofd hebt door de mond van Zeru, voor de mond van Zacharia Zoals u ook de herbouw van de tempel waargemaakt hebt, heren. En wat is die belofte? Wel, we hebben het gelezen met elkaar in het tiende vers. En aan het begin ook van het elfde vers. Doch, zegt de heren. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem klagen als met de klagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over de eerstgeborenen. En te dagen zal Jeruzalem de rouwklagen groot zijn gelijk die rouwklagen van Hadradrimon in het dal van Megiddo. Dat is de belofte waarvoor we vanavond bijeen zijn, om de Heere te smeken, maak het waar. Heren, want u hebt toch aan het begin van deze profetie, aan het begin van Zachariah 12 gezegd wie u bent... Wie bent u dan wel, zegt de Heere, ik ben de Heere die spreekt, die de hemel uitbreidt en des geest in zijn binnenste formeert. Die nu spreekt is de Almachtige. Ik ben de schepper van hemel en aarde en daarom zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Ik ben die grote pottenbakker die alles uit zijn handen doet voortkomen. Ik spreek en het is er. Ik gebied en het staat er. En ook al zal het bijzonder donker worden voor Israël. En daar spreekt ook de tekst over in die einddagen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zoeken zal verdelgen alle heidenen die te dien dagen tegen Jeruzalem aankomen. De profeet ziet het, dat er een geweldige strijd zal komen tegen Israël. En het zal te doen zijn om Jeruzalem. En hoe zien wij dat dat waar is. En de profeten hebben ervan gesproken. En met Henry zegt het zo mooi in zijn verklaring. Daar, zegt hij, is een opeenvolging van vijanden geweest van eeuw tot eeuw die haar oorlogen aandeden, Jeruzalem is dat. Ja, alhoewel zij allen tegelijk in een verbittering tegen Jeruzalem waren, en een besluit gevormd hadden om de naam van Israël af te snijden, omdat deze niet meer mocht geacht worden, dan zullen zij bevinden dat dat hun krachten te boven gaat. O, de profeet ziet het, Hij zal een voortdurende strijd zijn tegen Israël en om Jeruzalem. En hoe hebben we dat al gezien? In onze tijd, al vanaf 1948, dat de Heere waarmacht, En we hebben het gehoord, hoe dat daar al een zichtbaar teken is van de vervulling van Gods beloften. In 1948 dat de staat Israël er is. Het is als door een wonder. We hebben het herdacht, 60 jaar Auschwitz. Wat zou er van Israël overblijven? Maar God is doorgegaan met zijn werk. Ondanks al de strijd tegen Israël, is de staat er gekomen. Maar nog blijft zij omringd door vijanden. En hebben wij het niet van de Arabieren mond gehoord. Wij zullen niet rusten tot Jeruzalem onze hoofdstad is. De dagen zegt de profeet, zullen alle volken zich verzamelen tegen Jeruzalem. Maar hij blijft getrouw. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël zal hij nooit krenken. En dan gaat de Heere laten zien wat hij met al die vijanden van Israël en van zijn hoofdstad Jeruzalem doen zal. We kunnen het lezen in Zacharia 12. Jeruzalem zegt, hij zal worden als een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Wat is dat voor een beeld dat de profeet hier ziet gebeuren? Wel, hij ziet Jeruzalem als een schaal, waaruit alle volken die op Jeruzalem aanstormen om haar te overweldigen. Ze zullen uit die drinkschaal drinken en ze zullen in zwijn vallen. Dat is, ze zullen bewusteloos raken. Ze zullen niet meer beseffen wat ze doen. Ze zullen geen vermogen meer hebben tegen de stad Davids. En ze zullen vergaan. De Heere ziet nog een ander beeld voor zijn aangezicht en hij laat het Zacharia verkondigen. Hij zegt, en ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmee beladen zullen doorsneden worden. Opnieuw laat hij zien dat al de strijd tegen Jeruzalem ten diepste hopeloze strijd is. Hieronymus schrijft bij deze tekst. Hij zegt, dan moet u denken aan de sport in die dagen van de profeet. Dat er jonge lieden waren die hun krachten oefenden door zware stenen op hun hoofden te tillen. Hij zei, maar dan kon het wel eens gebeuren dat terwijl ze zo'n steen ophieven, dat hun de kracht verging en die steen, als het ware, viel en hun zelf verpletterden. Wel zo zal het ook zijn, zegt Hieronymus, met Jeruzalem. Ze zullen proberen het weg te werpen en op te heffen, maar ze zullen eronder verpletterd worden. Anderen zeggen met dit beeld, bedoelt de profetie, dat Jeruzalem een steen is. Waar iedereen aantrekt en short om een weg te krijgen. Maar het lukt niet. Ze bezeren zich aan die steen. Ze verwonden zich aan die steen vanwege de scherpe punten en kanten van die steen. Zal ze niet gelukken om Jeruzalem in te nemen. En dan zegt de Heer in het heel duidelijk in dat negende vers. En het zal geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen al de eideren die tegen Jeruzalem aankomen. De Heer zal in die geweldige eindtijd, als al de volken zich opmaken om Jeruzalem in te nemen, dan zal de Heer opstaan tot de strijd. Hij zal de haters van Israël wijten, zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. Maar geliefden, er is een nog groter wonder, een nog heerlijker wonder, dan dat de Heer Jeruzalem en Israël bewaren zal, in het woeden der tijden. En dat is het grote wonder waaruit we naar uit mogen zien, waar we naar mogen verlangen, wat ons vanavond moet aanvuren tot een gebed, tot de levende God. En daar begint de tiende vers mij, Doch Geweldige tegenstelling. De heidenen zullen verdelgd worden. Maar wat zal er dan met Israël gebeuren? Dat verbondsvolk. Dat volk wat zijn zoon verworpen heeft. Dat geroepen heeft, kruist hem, kruist hem. Wat zal er met dat volk gebeuren dat zegt, wij hebben geen koning dan de keizer. Wat zal er met dat volk gebeuren? Wel zegt de profeet, in naam van de Heere, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouw klagen als men rouw klagen over een enig zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeboren. Met Jane, die zo'n liefde had voor het volk Israël, schrijft bij deze tekst. In deze woorden vind ik een beschrijving van de bekering der Joden die nog komen moet. Een gebeurtenis die leven aan deze dode wereld geven zal. Met Jane en velen van zijn tijdgenoten hebben daar biddend naar uitgezien. Dat Israël door de Here bekeerd zal worden. Ze verlangden naar de bekering. En dat Israël zal komen tot het aanbidden van de Here. En ze hebben geworsteld Here, Stort uit die geest der genade en der gebeden. En de Here zegt ik zal het doen. Op mijn tijd. En wat zal de Here dan doen? Die geest uitstorten. Der genade. O, dan zal Israël het gaan zien, dat het niet is uit de werken, dat het niet is door hun vroomheid, dat al hun godsdienstige verrichtingen het stip naleven van de wet en ene male tekort is. Maar ze zullen dan zien, dat nu genade bereid is, en dat ze zullen mogen leren leven uit een toegerekende gerechtigheid, die hen door Christus zoen offer bereid is. Ze zullen mogen leren kennen die geest der gebeden. Dat ze de toevlucht gaan nemen tot de voeten van Christus. En met berouw aan zijn voeten terechtkomen. Ze zullen door die geest der gebeden smeken, wat hun vader David hun geleerd heeft. Uit diepte der ellende roep ik u met hart en mond, tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Dat zal de geest der gebeden en de geest der genade hen leren. Ze zullen komen, zo zegt hier de profeet met smijking, met een rouw klagen. Ze zullen hun ogen geopend worden, zij, die tot nu toe zeggen, zijn wij dan blind. Hij zal hun ogen openen. Ze zullen komen met een diep doorboord hart. Ze zullen een smart hebben, zegt de profeet. Over het doorsteken van de zonen gods. Een smart gelijk aan een vrouw die een enige geboren kind verloren heeft. Ze zullen hem zien. die zij doorstoken hebben. Ze hebben het toch immers gezegd tegen Pilatus. Kruist hem. En Petrus zegt het later op die pinksterdag. Dien gij gekruisigd hebt. Dien gij hebt doorstoken. Ze zullen Christus zien. Dien zij doorstoken hebben. En geleden het is als met de opgaande zon. Deze profetie van Zacharia. Ze wordt steeds meer en meer vervuld. Ze is reeds vervuld aan de kruisheuvel Golgotha. Toen waren er al onder de Joden, die bij het zien van de gekruisigden, en bij al de dingen die gebeurd zijn, naar huis gegaan zijn, slaande op hunne borsten. En onze kanttekenaren zeggen bij dat slaan op hunne borsten, als een teken van droefheid en verslagenheid, de eeuwigheid zal openbaren, of dat het ware berouw is. Een tweede vervulling van dit woord hebben we gezien. Op de grote pinksterdag. Dat daar een pijl geschoten door Petrus, De harten doorboden. En ze verslagen werden in hun harten. Zagen wie zij doorboord hadden. Twee, drie, vier, vijfduizend zijn er in die dagen tot bekering gekomen. Maar het was maar een beginsel. Want het meeste en het grootste deel van Israël verhardde zich. Zodat Paulus moet zeggen maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des oude testaments zonder ontdekt te worden. Maar deze belofte zal voortgaan. Er zal een dag komen dat deze woorden ten volle waar worden. Luister maar, wat vader Brakel bij dit woord schrijft. Deze tekst past niet op de wederkering uit Babel, maar op de tijd die nog komen zal. Uit alles blijkt klaarlijk dat de Joodse natie nog wederom bekeerd zal worden en in haar land Kanaal zal komen en dat bewaren. De bekende 17 17e eeuwse Schotse predikant George Hutchinson, hij schrijft in zijn verklaring over deze tekst. In onze tekst wordt de toekomende bekering en het berouw van Israël voorgesteld, van de volkomen vervulling die nog niet geweest is in hetgeen men leest in de eerste tijden van de uitstotting van de Heilige Geest, maar het moet nog vervuld worden, geliefden wat hier Zacharias spreekt. Is niet vervuld met de uitstotting van de heilige geest. Dat zeggen de getrouwe bijbels verklaren. Maar het wacht nog. Het ziet nog uit na zijn volkomen vervulling. Dat het volk van Israël bekeerd zal worden. Paulus hij mag het weten. Dat die verharding niet altijd blijven zal. Maar hij mag het zeggen. En als dan... Als de volheid der heiden gekomen is, dan zal Ans Israël eenzalig worden. Hij mag het geloven, het zal komen. De vervulling van Zacharias 12 en daarvan, dat heerlijke tiende vers, zij zullen komen. En als Paulus dat ziet, dat zijn broederen, om welker wil hij wel verbannen zou willen zijn... Jij ja, zou zichzelf en wel in de hel wensen, als zijn volk bekeerd mag worden, dat zo verhard is. Als hij dat ziet voor zich, dat het gaat gebeuren waar zijn ziel naar verlangt, en dat Gans is er al zalig zal worden, dan kan hij het niet begrijpen. De trouwende heerlijkheid en de grootheid Gods, het doet hem uitroepen. O diepte des rijkdoms, beiden der wijsheid en der kennis, Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. En hoe onaaspeurlijk zijn wegen. O dat we met Paulus daarna mogen verlangen. Zoals ook Thomas Boston het heeft geschreven. een der grootste godsgeleerden. Hij zegt het. Verlangt u naar een opwekking in de kerk, die nu als een vallei der doodsbeenderen is? Bedannen de bekering van de Joden, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? De bekering van Israël zal een tijd van leven zijn, een tijd van milde uitstotting van de geest, wat de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen. Hoger dan het ooit geweest is. Geliefden. Dat hebben onze vaderen gezegd. Lezend de heilige schriften. Hebben ze geloofd. Dat gans Israel zalig worden zal. En dat dat met zich mee zal brengen. Een bloeitijd voor de kerk. Al hebben het met elkaar gehoord vanavond. Verschillende malen. Romeinen elf. Wat zal dan de bekering van Israël zijn, anders dan het leven uit de doden? Onze kanttekeningen zeggen, dat is een spreekwoord uit de dagen van Paulus, wat wil zeggen, een zeer grote verandering ten beste. Dat zal de bekering van Israël zijn, een ontzaglijke verandering in het geesteloze, in het wereldse, in het donkere tijdsgevricht waarin wij leven, een gans grote verandering, namelijk een bekering van ontzaglijk veel mensen die nu nog in het heidendom leven. Zou dat ons vanavond in een tijd van kerkverlating, in een tijd van geesteloosheid, in een tijd waarin onze gezinden al meer en meer verdeeld raakt, waarin de geest steeds meer gaat wijken. Zou het niet een krachtig appel op ons moeten doen. Dit onfeilbare woord van God. En de uitlegging der vaderen daarbij. Dat we de heren zouden aanroepen. Heren maak waar. Wat gij beloofd hebt in Zachariah 12, het tiende vers, heren. Laat die geest der gebeden toch komen. Heren, laat uw volk Israël toch mogen zien. Wie die dierbare zaligmaker is. Wat onzaggelijk het is dat ze door ongeloof... Vanwege de bedektheid van hun aangezicht. In de oude schriften u niet leren kennen. Dat land der slachting heren. Neemt toch het deksel weg. Omdat ze die beminde oudste broeder mogen zien. En met een rouwklage mogen komen. Opzien tot u. Biddend en smekend, In berouw wenend. Heren ga met ons niet in het gericht. Wij kunnen voor ons niet bestaan. Heren bewijs ons. Eens genadig, o wat zou dat rijk zijn, en wat zou dat een zegen zijn, voor ons wegstervend, kerkelijk leven, zo lag het ook in het hart van Metzene, als hij schrijft bij Psalm 122, bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen, dan zegt hij, het zoeken van de verloren schapen van het huis Israëls is voor mij een zaak die mijn ziel dierbaar is. Dit zoeken zal waarschijnlijk onuitsprekelijke zegeningen voor de kerk van Schotland brengen. Zal ook de bekering van Israël dan geen ontzaglijke, onuitsprekelijke zegeningen brengen voor de wegstervende kerk in Nederland. Kom! Bid dan met algemene stem om de vrede van Jeruzalem. Amen. Zoeken wij de heren in gebed. O God allergenade. Gij die met Abraham dat verbond hebt opgericht dat van geen wankelen weet. Wij bidden u. Om de vervulling van hetgeen gij beloofd hebt. En ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Heren dat volk dat u nu verwerpt. Dat volk dat van u niet weten wil. Dat volk dat het overgrootste gedeelte het zoekt in de wereld. Zonder God en zonder uw woord. Een deel van dat volk wat het nog zoekt in de wet. O grote koning. Wij smeken het u vanavond. Zalt gij waar willen maken wat gij beloofd hebt. Toch ik zal uitstotten over Jeruzalem. En over het geslacht van het huis van Juda. Mijn geest. De geest der gebeden. De geest der genade, O God maak het waar. Gij hebt het aanvankelijk waar gemaakt. Op de kruisheuvel van Golgotha. Je hebt het waar gemaakt op de pinksterdag. Heere? maar het roept om de volkomen vervulling. Je hebt het toch beloofd dat gans Israël eens zalig zal worden. Heer, uw woord, zo hebben we het ook gehoord van onze broeder, is toch een onwankelbaar woord. Heren, gij zijt toch die God die spreekt. En het is er. Gij zijt die God die gebiedt en het staat er. Gij zijt de schepper van hemel en aarde. Alles is uit uw hand voortgekomen. Alles wordt door uw hand geopenbaard. Heere, gij hebt toch in de zending van uw zoon uw liefde geopenbaard. Maar geldt toch in bijzonder uw liefde niet. Tot hen die Paulus noemt te beminden om der vaderen wil. O Heere, bekeer ze toch nog uw volk Israël. Terwijl zich alles opmaakt om uw volk en om Jeruzalem te overweldigen, hebt gij het gezegd, en ik zal al de heidenen verdelgen. Heere, we zien er zo weinig van. Heere, we zien vaak meer het tegendeel. Het wordt zo aan alle kanten aangevochten. Heere, maar uw woord is toch de waarheid? En geef dat we op dat woord mogen hopen. Dat we op dat woord mogen steunen dat we dat woord u voor mogen houden, dat we met dat woord tot u mogen gaan, smekend, biddend, vragend, Heere, maak het waar, en geef in ons hart dat vaste vertrouwen, dat het waar zal worden, Heere, en geef ons die rust en in die vrede in het hart, dat wat er ook gebeuren zal, en al kunnen wij er van onze kant niets van bekijken, dat we leren wat u het tegen de discipelen gezegd hebt, En het komt u niet toe, te weten de tijden die mijn vader gesteld heeft. O, laat ons zo ook in een gelovig afwachten, hopend, biddend, verlangend, uitziend, nadat uw woord zal waarmaken en u zult het waarmaken, heren. Er zal een dag komen dat Abraham zaad u zal dienen, dat Abraham zaad komen zal, de besneden, de verbondskinderen, zij die uw verbond geschonden hebben, trouweloos gehandeld hebben, u in het aangezicht geslagen, u getergd met ongeloof, ze zullen komen, hier. o diepte des rijkdoms, o nooit te doorgronden wonder, dat u zal gaan doen, Heer. Gans de wereld zal het zien. Israël zal Christus omhelzen, en hij zal zijn volk omhelzen, en ze zullen zalig worden. En Heere, dat zal niet anders zijn, dan het leven uit de doden. Dan zal de kerk van Europa, de kerk in Amerika, de kerk in China, O heren, zij zullen tot u komen. Er zal een bloeitijd komen, zo heerlijk, als er nog nooit geweest is. O koning van de kerk, wat kunnen we lauw zijn, als we deze dingen overdenken. Wil ons dan aanvuren met een heilig verlangen naar dat wat u beloofd hebt. Heren, wat kunnen we door zijn, wat kunnen we toch ingezonken zijn. Heer, zo beschamend bij ons vandaan. Heer, dat we niet levendig en vuriglijk zouden hopen en verlangen. Het is allemaal zo stil, heer. Maar wilt gij dan komen, ook in ons eigen hart, met die geest der gebeden en die geest der genade? Daar gaat het op beginnen, heer. Waar gij in het hart gaat beginnen. Waar gij die rouw klaagt. Maar gij die smart gaat werken, ligt het daar niet in, heren, dat we zelf zo ver zijn afgeweken, heren, dat we zelf zo geesteloos zijn, heren, dat we dat vanavond dan mogen beleiden, dat de bekering van Israël nog zo wacht, heren, ligt het ook niet bij ons, dat we zo mogen buigen voor u in schuld erkentenis. Heere, waar is ons vurig aanlopen van de troon der genade? Heere, waar is onze levenswandel, die Israël tot jaloersheid moet verwekken? Heere, dan is er beschaamdheid bij onze aangezichten. O God, keer weder. En wil ook in ons land nog bidders geven, nog zuchten. Nog om de vervulling van deze beloften. Heren, zend uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden. Grote koning, van onze kant kan het nooit. Wij hebben het verzondigd. U kunt het ook niet om uw volkswil doen, maar alleen om uw lieve zoonswil. Die grote voorbidder die gezegd heeft, vader het. want ze weten niet wat ze doen. O heerlijke vervulling, vele der fariseeën en der overpriesters werden den geloven toegedaan. Het werd zichtbaar. Breid dan uw koninkrijk uit, o koning van de kerk, maak het waar. Gans Israël zalig zal worden. Omdat ook in de wereld uw naam verheerlijk zal worden. Geef nog een biddende en smekende kerk. Omdat uw woord vervuld zal worden. Ze hebben mij aangelopen als een waterstroom. En hij liet hen niet staan. Heren, dat is het wonder. Dat uw bidders nog horen wilt. Om u zelfs wil. Hoor dan nog. En vervul uw belofte. En ik zal. Uitgieten. Overvloedig. O oh wat zal dat zijn. De geest der genade. En der gebeden. Over Jeruzalem. En het geslacht van Juda. Heere, we zien er naar uit. Maak het waar. Omdat ook. Er hier. Leven uit de doden zijn mag. En dat alles. Tot eer en rom. Van uw grootte. Naar waarde. Nooit vol prezen naam. En dat alles. Om Christus. De doorstokene. Alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit psalm 122 en daarvan het derde vers. We zingen tot slot met elkaar uit psalm 122 en daarvan het derde vers. Dat vreed en aangename rust en milde zegen u verblij en welvaart in uw vesting zij in uw paleizen vreugd en lust. En keren wij dan huiswaarts, biddend om de zegen van de Heere? O vader, dat uw liefde in ons blijkt. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. O geest, zend uw troost ons neer. Drie Drieëne God, u zij al de eer. Amen.